5 uur. Het NOS-journaal. Jurist Stubenitski. Kabinet verlaagt overdrachtsbelasting bij aankoophuis. Studentendrempel is geldkwestie volgens Zijlstra. En de financiering Bedrijvenpark Os voor oud-werknemers is rond.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 Studenten moeten in motivatiegesprekken en met hun cijferlijst aantonen... dat ze geschikt zijn voor de studie. Volgens Zelstra is studeren ook gewoon presteren. Verder gaat ook voor de instellingen de lat omhoog. Die moeten meer en betere docenten aanstellen... en ze moeten ervoor zorgen dat de studie beter aansluit op de arbeidsmarkt. Daar worden ze ook op afgerekend. De staatssecretaris benadrukt dat mensen met de juiste vooropleiding... recht houden op hoger onderwijs... maar dat ze niet automatisch naar de studie van hun keuze kunnen. De directeur en drie medewerkers van Chemiepak hoeven niet langer vast te zitten. In het onderzoek naar de grote brand in Moerdijk... verdenkt het OM de vier van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Justitie wilde de directeur, de productieleider en de milieucoördinator langer vasthouden. Maar de rechtercommissaris oordeelde dat de vier hun proces thuis mogen afwachten.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 De onderzoeksafdeling van MSD is gisteren officieel opgeheven. Daardoor raken zo'n 500 onderzoekers hun baan kwijt. Het nieuwe Life Sciences Park in Os moet op 1 januari officieel opengaan. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte van Dirk Scheringa tegen de Nederlandse Bank geseponeerd. Het OM heeft geen reden om aan te nemen... dat er vanuit de Nederlandse Bank naar de media is gelekt... over financiële problemen van DSB-Bank. Oud-voorzitter Scheringgaan van DSB beschuldigt de toezichthouder van schending van de geheimhoudingsplicht in de aanloop naar het faillissement van zijn bank. Het Dolfinarium in Harderwijk stelt het DNA van orka Morgan niet beschikbaar. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan waarin het Dolfinarium werd opgeroepen om DNA-materiaal vrij te geven voor onderzoek naar de herkomst van Morgan. De orka komt uit het Noordoost-Atlantisch gebied, maar de familie is niet gevonden. Morgen werd een jaar geleden sterk verzwakt gevonden in de Waddenzee. Het Dolfinarium zegt dat Morgan nooit meer terug de zee in kan. Dierenactivisten zijn het daar niet mee eens... en voeren actie tegen die beslissing. Het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten. Vanuit het westen klaart het op. Morgen in het noorden zwaar bewolkt en lokaal wat regen. In het zuiden opklaringen. Het wordt morgen zo'n 16 tot 19 graden. Zondag breekt de zon weer door en wordt het iets wanger. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 120 kilometer file. Het is niet drukker dan tijdens een normale vrijdagmiddagspits... ondanks dat de schoolvakanties in de regio midden zijn begonnen. Bij Amsterdam staan zelfs wat minder files dan gebruikelijk. Ook al ging het wel mis op de A10 de West. Een paar files vallen nog op. Op die A10 West richting Zaanstad... tussen Sloten en Knopend Koemplein 3 kilometer. De nasleep van een aanrijding op de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen Oorschot en Morgessen nog 3 kilometer...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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele avond. Hoe gaat het nou toch verder met Dominique Strauss-Kaan? Straks na half zes moet daar meer duidelijkheid over komen. Elko Bos van Rosentaal ligt op de loer. Wordt er gekust in Monaco? Dan hebben we het over het huwelijk daar. Het prinselijk huwelijk. Frank Renoud is erbij. Wimbledon, daar zijn we ook bij. De vierde set tussen Djokovic en Tsjonga. Het is heel spannend daar. Maar we beginnen met Gert Leers. Het kabinet wil namelijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers... zelf hun uitzetting betalen als ze weigeren het land te, verblijf, te verlaten. Illegaal verblijf wordt strafbaar. Minister Leers van asielbeleid hoopt hiermee vreemdelingen zonder papieren... sneller het land uit te krijgen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, daar hebben we nu contact mee. Michiel, uh, Leers is niet de eerste. Die probeert het terugkeerbeleid uh, aan te scherpen. Maar hij heeft blijkbaar het ei van Columbus gevonden. Nou, zou ik niet direct willen noemen. Uh, maar goed, als je kijkt naar het asielbeleid in Nederland... dat er draait de afgelopen jaren... Eigenlijk om dezelfde vraagstukken, namelijk hoe kunnen we de procedures zoveel mogelijk aanscherpen en bekorten en hoe kunnen we mensen na afwijzing zo snel mogelijk weer uitzetten? Nou, opvolgende ministers, zoals je al zei, hebben dat allemaal geprobeerd. Nou ja, de, de plannen van Leer zou ik niet direct het ei van Columbus willen noemen, maar hij doet er nu wel een schepje bovenop als het gaat om het terugkeerbeleid. Nou, het is in ieder geval een pakket wat uh, een bepaald niet vrijblijvend is en wat stevig neerzet dat mensen die uitgeprocedeerd zijn, hè, als je hier je procedures heb gehad, dat je dan ook echt weg moet. Als het even kan, vrijwillig. Dat is de verplichting van iedereen. En als dat niet gaat, zeg Ja, ei of geen ei. Maar hoe denkt hij dat nou voor elkaar te krijgen? Nou ja, om vreemdelingen pap zonder papieren dus te bewegen het land te verlaten, wordt dus illegaliteit strafbaar. Dat stond al in het regeerakkoord. Hij werkt het nu een beetje uit. Er komt nog een brief over, overigens. Uh, nou ja, en dan gaat het als volgt, een vreemdeling krijgt dan een zogenoemd terugkeerbesluit... waarin ze dus de opdracht krijgen het land binnen vier weken te verlaten. Nou, doen ze dat niet, dan krijgen ze een inreisverbod opgelegd... voor de gehele Europese Unie. Ja, en als een vreemdeling dan toch in Nederland wordt aangetroffen... ondanks dat inreisverbod dus, dan is diegene in overtreding. Je zult dus echt dan gedwongen worden uitgezet. Dat betekent dat je in bewaring komt, dat er een beperkte termijn is... en dat je dan, zeg maar, het land wordt uitgezet. En als je dat niet doet, dan krijg je straf. Dat kan variëren van een hoge boete tot de gevangenisstraf. Nou ja, en het gaat dus om een overtreding en geen misdrijf. En daarmee hoopt hij dus eventuele hulpverleners, bijvoorbeeld de kerken... dat zij niet aangesproken kunnen worden wegens medeplichtigheid. Nou ja, en als het dan aankomt op die gedwongen uitzetting... dan wil het kabinet net de kosten daarvan verhalen op de asielzoeker. Nou, leers beseft eigenlijk dat er ja, bij een groot deel van die groep niet veel te halen valt. En daarom gaat hij na of die rekening eventueel ook bij familie neergelegd kan worden. Ja, en daar zou ik bijna zeggen tot zoveel de afdeling uh, stoer worden. Want die gedwongen uitzetting, die blijkt toch in de praktijk uh, heel erg moeilijk te zijn. Vreemdelingen uh, willen niet meewerken, maar ook het land van herkomst wil uh, ja. vaak niet meewerken. Uh, hoe, hoe, hoe gaat hij dat dan oplossen? Ja, dat is inderdaad de bottleneck. Hij presenteert daar wel een aantal maatregelen voor. Uh, voor terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen zijn dus reisdocumenten nodig. Ja, en wat blijkt dus, als de terugkeer aan de orde is, dan blijken die documenten vaak ineens zoek. Nou, Leers gaat daarom uh, de originele documenten gedurende de gehele procedure in bewaring nemen, innemen dus dat de vreemdeling die niet zelf meer heeft, uh, en bewaart ze dus met het oog op een eventuele terugkeer. Nou, en daarnaast uh, is natuurlijk ook het probleem dat de landen van herkomst niet meewerken, en daar wil hij de druk gaan opvoeren door bijvoorbeeld te dreigen... met het korten op uh, de ontwikkelingssamenwerkingsgelden... Uh. Het zijn allemaal kleine maatregelen die die terugkeer moeten versoepelen. Maar de kern van zijn beleid is toch eigenlijk wel... om de druk op de vreemdeling zo op te voeren dat hij zelf vertrekt. Kijk, het moet niet zo zijn dat we um, eigenlijk het tegenovergestelde bereiken... wat we bedoeld hebben. Namelijk mensen willen uitzetten, maar vervolgens moeten we ze hier... in de gevangenis houden terwijl ik ze uit wilde zetten. Uh, mijn inzet is mensen echt duidelijk te maken. Uh, u moet eruit...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 Maar als u dat niet doet, gaan we u helpen. En dat betekent gewoon heel simpel dat, u daar, uh, dat we een flinke stok achter de deur gaan krijgen... om dat ook voor elkaar te krijgen. Nou, minister Leers zette dus stevig aan. Dat moet hij ook wel, want hij voelt de hete adem van Geert Wilders in zijn nek. Maar het blijft natuurlijk de vraag of de praktijk het gedroomde resultaat zal opleveren. Michiel Breedveld vanuit Den Haag was dat. Vandaag en morgen wordt er gestemd over de nieuwe Marokkaanse grondwet. Ook in Nederland wonen de Marokkanen van 18 jaar en ouder mogen per referendum voor- of tegenstemmen. jullie van Rijswijk, vanuit een stemlokaal. Hier in het wijkcentrum in Zeist kun je heel goed zien waar je moet zijn. Er staan wel vier borden richting de deur, stemlokaal. En verder hangt er nog twee papieren, die zijn wel een beetje door de wind. Weggeling, referendum, grondwet Marokko. Voor wie het niet weet, daar gaat het over. Eerst een biljart, o, daarachter hangt weer de Marokkaanse vlag en een bord stemlokaal. Mensen van de beveiliging. Het is niet druk, jongens. Op tafel stapels met papieren. En op elke stapel een letter van het alfabet. En daarachter bevinden zich namen. Deze meneer moet een paspoort laten zien en dan... Wat staat daar, meneer? Ja, dat is, uh, het is ja. Oh, een wit briefje met ja? Ja, dat is nee. Ah, en dat is nee. En één van die twee moet u in die. een envelop doen? In de envelop doen. doen. Ja. Oké. Okay. Ik ben deze. U ja? gaat ja. ja? U vindt het een goed idee? Tuurlijk. Ja? Ik vind het echt uh, heel goed. Een hele verbetering? Ja, een hele verbetering. Ja. Want er zijn een heleboel mensen die zeggen het is helemaal geen verbetering. Er moet nog veel meer gebeuren. Uh, ik denk niet. Ik denk niet. Uh, ik denk is, uh, meer dan 90 procent 90%, uh, zegt ja. ja. Ik ga ja stemmen. Want ik ben voor verandering. En dit is uh, een goede stap de goede richting. Ik ben uh, zeker voor uh, vooruitgang. En ik zie het als vooruitgang. U zegt, ik vind het een uh, verbetering. Ja, ik vind het een verbetering. In de nieuwe grondwet staan meer rechten voor de burgers. Dus een, dat is al een stap de goede richting, vind ik. Dus, en het is een referendum. Je kan ja je kan nee stemmen. Dus je bent helemaal vrij. Of je nou tegen of voor bent. Ik uh, verzoek toch iedereen om te gaan stemmen en om van zich te laten horen. Ik heb uh, ja gestemd. Uh, waarom heb ik ja gestemd? Omdat uh, ik... Ik, vind, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben vol... Uh, voor, voor hervorming. En het moet... Uh, ja, het moet geleidelijk hervorming. Het moet niet in één keer, uh, zoals in Egypte... We eisen boombats. dit. Boombats. Ja, ja. boombats. Het moet gewoon geleidelijk rust gaan. Uh, de koning behoudt nu nog steeds... Uh, macht. En voor mij mag hij dat behouden... als hij dat goed kan uh, invullen binnen het land... En ja, het democratische proces moet, ja, moet, moet rustig op gang gezet worden. En moet niet in één keer ja, met rellen en uh, gedoe en dergelijke. U zegt eigenlijk dit is een eerste stap. Ja. En ik wacht op de volgende. Als je hier een meerderheid van de bevolking uh, uh, eens is met het referendum... en er komen politieke partijen die uh, voor meer democratie in, uh, in Marokko uh, uh, zullen zorgen... Ja, dan zullen hun wat ja, meer uh, organiseren en meer, uh, meer stemvrijheid voor de bevolking zijn. En ook vertrouwen in, in politiek in Marokko. En dat is de weg, zegt u? Dat is de juiste weg. Ja, de koning, koning mag koning blijven voor mij. Beste een goede vent. Ja, ja, hij doet goed, dus uh, geen probleem. Straks het vuilnis in de Italiaanse stad Napels hoopt zich weer op. Bij de ANWB voor een wat rustige avondspits zit jolande van der Velden. Ja, 112 kilometer file staat er nu. Een paar dingen vallen op. Er is net een aanrijding geweest op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij het knooppunt Gouwen zijn daar twee rijstroken dicht. Verder was er eh, begin van de middag een aanrijding al op de N57. Oudorp richting Rotterdam. De file valt wel mee bij en Tot dan brede 2 kilometer. Het ging om een busje. Daar zitten ook gewonden bij. Dus dat gaat nog wel even een tijdje duren, de afsluiting daar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De ontknoping misschien wel van de partij tussen Djonga en Djokovic. Marcella Mesker. Ja, want het is matchpoint. Novak Djokovic serveert in de vierde set bij 5-3. Hij serveert zelf en het staat 40-15. Hij brak Djonga dus in de tweede game van deze vierde set... Leidt dus met één break. Maar kan hij het nu uitmaken? Had dus twee matchpoints in de derde set tiebreak. Die verloor hij met 11-9. Maar nu, hij stuit lang. Hij concentreert zich. Daar komt de eerste service. Die is goed. En de bal gaat uit van, uh, van Tsonga. En Djokovic ligt lang uit op het gras. Nou, Dat hebben we sowieso de hele wedstrijd gezien. Een spectaculaire wedstrijd. Met uh, ontzettend veel wat er op het spel stond. Want Novak Djokovic haalt niet alleen zijn eerste finale op Wimbledon. Door uh, Jo Wilfried Tsonga hier te verslaan, een warme omhelzing nu tussen de twee. Maar uh, Novak Djokovic is maandag ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Nou is een hele spelersbox. Omhelzen elkaar, zijn ouders, zijn twee broers, zijn coaches, zijn begeleidingsteam. Want dit is toch waar hij het hele jaar heeft voor opgewacht en waar hij voor heeft geklopt. Hij heeft trouwens dit jaar nog maar één wedstrijd verloren. Ja, het is onvoorstelbaar. Hij staat nu 47-1. Die ene wedstrijd was in de halve finale op Roland Garros tegen Roger Federer. Maar nu is hij de nieuwe nummer één, passeert Nadal op de ranglijst en staat zondag in de finale van Wimbledon. Oké, okay, en straks natuurlijk die andere halve finale de, op Wimbledon-Nadal tegen Murray. En uh, daar is Marcella ook bij. Dan u weer live naluisteren, hier zo op Radio 1. En dan de man heeft gesproken, de president van Venezuela, Hugo Chavez. En dat deed hij allemaal in een poging om een eind te maken aan de geruchten over zijn gezondheid. Hij vertelde tijdens een televisietoespraak dat hij is geopereerd aan een kankergezwel in zijn bekken. Het om een grote mayor. Realizada sin complicaciones, tras la cual he continuado evolucionando satisfactoriamente y así continuar por el camino de mi plena vida. De operatie is wat, ja, is goed en zonder complicaties verlopen... en hij gelooft ook dat hij volledig zal herstellen. Marion van Rooyen is nu aan de lijn. Marion, uh, een verklaring weten we uh, nu. We weten een beetje wat er dan met hem aan de hand is. Uh, hebben we ook een beetje duidelijkheid gekregen over zijn echte conditie... over zijn fysieke toestand? Nee, eigenlijk niet. Hij geeft toe dat hij kanker heeft. Hij geeft ook toe dat het erger is dan eerst gemeld is. En het blijkt ook wel dat het erger is, want... Uh, hij was, had een zwakkere stem dan normaal. Hij stond er mager bij. En zijn speech was maar 15 minuten op nationale televisie. Nou, dat is absoluut niet Chavez-achtig. En uh, ja, dokters zeggen ook, als je niet weet waar die tumor zit... als je ook niet weet uh, waar dat... Uh, hoe groot het is. Wat voor soort kanker het is. Dan heb je ook geen idee of die beter wordt. En hoe lang het gaat duren. Hij is trouwens behandeld in Cuba. Um, daar vandaar kwam ook die, uh, die toespraak. Komt hij snel terug trouwens naar Venezuela? Ja, ook dat is niet duidelijk. Kijk, één ding is zeker. Uh, een Latijns-Amerikaanse top die in Venezuela georganiseerd was. En voor Chavez... Ontzettend belangrijk is, die is afgezegd. En nu is het kijken naar 5 juli. Dat is voor Chavez de belangrijkste dag in het jaar. En nu nog belangrijker, want het is 200 jaar onafhankelijkheid. En zoals je weet, Bolivar, de man die die onafhankelijkheid bewerkstelligd heeft, is de grote held van Chavez. Nou, het is uh, zeer zeer waarschijnlijk, zal hij daar niet bij zijn. Dus dan, ja, dan is er echt wel iets met je mis. <tied> en wat, wat trouwens ook wel opmerkelijk is, normaal. Plijt s'avonds altijd toespraken af met uh, vaderland, socialisme of de dood. Maar dit keer zei hij voor altijd leven en overwinnen. En hij vroeg ook nog aan God, Jezus en Maria om hem niet dood te laten gaan. Ah, hij is toch een beetje bang. Hey, heeft hij een broer of zo? Hij heeft een broer, ja, maar kan... die is al gouverneur. Oh ja, nee, en, nee, want ik vroeg uh, maar af, ja. kan hij het bestuur overnemen? <laughs> Nou, die, dat is echt een hele domme man en een ongelooflijk corrupte man. Nee, kijk, de oppositie die, die probeert de vicepresident nu aan het roer te krijgen. Uh, maar ja, uh, dat krijgt. Uh, Chavez blijft gewoon aan de touwtjes uh, zitten vanuit Cuba. En ja, niet zo gek, want altijd uh, iemand die zich ontwikkelde, ook maar een beetje uh, tot tweede man, is door Chavez altijd overboord gekieperd. Dit is geen gewoon land waar een ander uh, het kan overnemen. Dit is het land van Chavez, En daarom zit iedereen nu een beetje naar elkaar te kijken van hoe moet het verder met dit land. Ja, maar goed, ze hebben dus de tijd eventjes uh, tot die uh, grote dag daarover. Nou, een klein weekje. Gaan we spannend met jou uh, meekijken. Dankjewel, Marjon. Marjon van Rooijen was dat. De plannen lekten gisteren al uit, via DNOS. Maar vandaag keurde de ministerraad de strategische agenda voor het hoger onderwijs goed. Dat is namelijk de toekomstvisie van staatssecretaris Halbe Zijlstra. In 2005 moet het hoger onderwijs veel beter worden. Maar dat betekent volgens Zijlstra niet dat het nu slecht gaat. Het hoger onderwijs in Nederland is goed. En dat willen we zo houden en dat willen we nog verder verbeteren. Uh, en daarvoor gaan we eisen stellen aan zowel de studenten als aan de instellingen. Een van de maatregelen dat is het selecteren aan de poort. Het is een heel gevoelig onderwerp. Hoe gaat u dat doen? Nou, studenten zullen uh, via motiveringsgesprekken, via hun cijferlijsten... Uh, moeten aantonen dat ze geschikt zijn voor de studie die ze willen doen. Uh, en daarvoor krijgen ze ook wat terug. Namelijk dat uh, instellingen meer en betere docenten moeten aanstellen. Zich alleen gaan richten op die zaken waar ze goed in zijn... Uh, zij moeten zorgen dat er een betere aansluiting is op de arbeidsmarkt. Dus het is en-en. Studenten worden, vragen we meer van, maar ook aan de instellingen. Maar universiteiten mogen dus studenten weigeren? Ja, maar niet in alle gevallen. Uh, studenten houden gewoon het recht uh, van toegang tot universiteiten. Maar ze kunnen niet automatisch meer naar alle opleidingen toe. Als er sprake is van te veel studenten, als er sprake is van hele uh, specifieke uh, opleidingsprogramma's, uh, dan mogen universiteiten inderdaad... Eisen gaan stellen en dan moet die studenten ook bewijzen dat ze het aan kunnen. Studenten die zeggen ja wij worden dan beperkt in onze keuzevrijheid. Het wordt een beetje eliteonderwijs. Wat is uw reactie daarop? Nee, men wordt helemaal niet beperkt in de keuzevrijheid. Alleen het is niet meer zo dat je zomaar binnenkomt. Je moet ook bewijzen dat je het aan kunt. Vind ik heel gezond als een universiteit uh, iets extra's aanbiedt of een hogeschool iets extra's aanbiedt. Moet je als student ook bewijzen dat je dat aan kunt. Anders is het toch een verspilling van geld. Zijn er te veel ongemotiveerde studenten, vindt u? Nou, het, is, het is twee kanten op, want uh, studenten willen vaak uitgedaagd worden en worden dat op dit moment onvoldoende. Dus we willen stimuleren dat instellingen veel uh, scherpere, veel uh, zwaardere programma's gaan uh, aanbieden. Uh, maar dat vereist ook dat je van de studenten wat terugvraagt. En daarom doen we dus ook studiekeuzegesprekken en doen we ook uh, selectie aan de poort. U bent streng richting instellingen, richting docenten en richting studenten. Is het dan nog wel leuk om te gaan studeren?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 Ja, maar als je een niet zo goede cijferlijst hebt en uh, je bent bij dat motivatiegesprek niet in vorm, dat kan. Dan kun je niet naar de opleiding van je dromen. Nee, maar we hebben een beperkt aantal uh, opleidingsplaatsen voor studies. We hebben uh, bijvoorbeeld geen uh, 10.000 artsen nodig. Uh, en dan moet je gewoon streng uh, selecteren. Dan wil je dat de beste studenten, de meest gemotiveerde studenten die opleiding doet. En dat gaan we dus invoeren. Had het u geholpen als deze maatregelen ingevoerd waren toen u student werd? Uh, het had mij uh, niet geholpen, want ik had een hele goede cijferlijst. 1-6 geloof ik, hè? Ja, uh, 1-6 en voor de rest 7-8,- uh, en 9 maar daar gaat het uh, uiteindelijk uh, niet om wat uh, het voor mij had gedaan. Het gaat erom dat we in de situatie zijn terechtgekomen dat we een hele grote st uh, strijd hebben op het gebied van, uh, van economie en kennis. Uh, het is een, een wereldwijde strijd en willen we die strijd in Nederland volhouden, willen we ook naar de toekomst toe bij de top van de wereld blijven horen. Dan moeten we keuzes maken, dan moeten we lat omhoog en dat doen we. De staatssecretaris. De ambitieuze staatssecretaris was dat. In gesprek met verslaggever Marcel Bril. Zelfra, Zelfra investeert geld in het plan, maar dat is wel geld dat hij onder meer weghaalt... door studenten die te lang studeren een boete te geven. Laat Marcel nog eventjes weten. Dan gaan we naar het vuil. Het vuil hoopt zich namelijk weer op. En de Napolitanen die klagen steen in beel. Been. Maar en hoop. Hoop in de persoon van de nieuwe burgemeester van Napels. Die beloft namelijk korte metten te maken met de afvalaffaire. Een verslag van onze correspondent Bas Meesters vanuit Napels. Allemaal kleine pulbozetjes. Plastic. vuilniszakken enorm veel vliegen. Een vieze vuile bedoeling. De hele straat is geblokkeerd. De vuilnismannen zijn al drie uur aan het opruimen. er een De hele straat ongeveer 20 meter en 5 meter breed was geblokkeerd met vuilnis. Twee mevrouwen in een uh... ...flat van beton met een vieze smerige binnenplaats waar fleurige was hangt... ...zeggen dat die vuilnis er al twee maanden lag. Mevrouw zegt vanochtend hebben Noi, we hebben alles op een hoop gegooid hier... ...midden op straat uit protest. En als ze niet zouden komen opruimen, zouden we het in de fik steken. Drie jaar geleden beloofde de Italiaanse premier Silvio Berlusconi... ...Napels van de vuilnis te verlossen. Maar het afval is niet gescheiden, de nieuwe vuilverbrandingsfabriek is stuk en de noordelijke regio's willen het Napolitaanse vuil niet meer opnemen. De laatste weken hoopte het vuilnis zich weer gevaarlijk op... tot zelfs in het centrum. In de buitenwijken, zoals hier in Pianura, duurt het probleem nog voort. Maar in het centrum is het afval sinds een paar dagen weer van de straat. Dat heeft Napels te danken aan Luigi de Magistris. Deze nieuwe burgemeester is de hoop van veel Napolitanen. De Magistris haalde bij de verkiezingen... Vier weken geleden tot ieders verrassing 70 van de stemmen. Ook de vuilnismannen hebben vertrouwen in deze ex-rechter. fiducia in lui, lo ripeto perché è una persona giovane, vuole ex magistrato. Ik heb vertrouwen in omdat het een jonge man is, een ex-rechter. Het is een man die zich niet zal laten omkopen door deze overgane. Non si farà rompere. Commeti Gabriele. Gabriele brengt me erheen. Ik hoop met alle mijn voeten dat onze nieuwe sindago raakt om de stad van de spazier te veranderen. Hij zegt: Ik hoop echt dat de burgemeester erin slaagt om die vuilnis weg te krijgen. Want we hebben hier een prachtige stad die echt uh, een wending nodig heeft. 2 plus 2 maakt 4, dat is waar. 2 en 2 is in Napels geen 4. Het is dus ook nog niet gezegd dat deze burgemeester erin zal slagen om dit probleem voor altijd op te lossen. En als je dan bij de mand komt waar de hoop op gevestigd is in Napels... dan zie je twee ME-busjes voor de deur staan. Allemaal mensen bewapend. En daar moet je tussendoor. En dan kom je binnen in zijn secretariaat en dan zie je daar vier jonge mensen zitten. Allemaal net nieuw, pas een dag of tien aan het werk. De hoop van Napels, de burgemeester, die heeft zicht op die zeer gevaarlijke berg. De Vesuvius. Over Berlusconi, die Napels niet heeft schoongemaakt, zegt de Magistris. Maar Berlusconi, in het verleden, heeft al vaker valse beloften gedaan. Maar ook de nieuwe burgemeester zelf zit vol beloften. Er zijn weinig dagen nodig om de stad helemaal schoon te krijgen. Maar mijn doel is dat de stad nooit meer dit soort problemen zal hebben. Op de vraag hoe hij de Camorra, die een groot deel van het vuilvervoer en veel stortplaatsen controleert, wil verslaan, zegt hij. Heel simpel. Er avere rapporten tussen Camorra en Politica. Heel eenvoudig. De politiek moet geen relaties onderhouden met de Camorra. We zullen tutte le politica a definitivamente distruggere la Camorra. zullen alles doen om als politiek definitief de Camorra te verslaan. Maar voorlopig lukt het nog niet, want het laatste nieuws is uit de stad Napels, dus dat de burgemeester ook het, appel, het afvalprobleem van Napels nog niet heeft kunnen oplossen. De reportage was van Bas Mesters.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 Om de overheid kleiner en krachtiger te maken... verdwijnen de komende jaren zo'n 2000 banen... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat er relatief veel mensen werken in uitvoerende taken... zijn de personele gevolgen daar het grootst. Het ministerie wil de bedrijfsvoering verder versoberen... en meer taken gaan delen. Prins Albert van Monaco is voor de wet getrouwd met Charlene Wedstock. Het huwelijk wordt morgen pas uitgebreid gevierd. Dan is de kerkelijke inzegening op de binnenplaats van het paleis...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 En de directeur en drie medewerkers van Chemiepak mogen hun proces thuis afwachten. Het Openbaar Ministerie wilde dat ze bleven vastzitten... maar de rechtercommissaris is het daar niet mee eens. In het onderzoek naar de grote brand in Moerdijk... verdenkt het OM de vier van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. We hebben vandaag pittige buien gehad. Uh, plaatselijk met onweer, hagel en er zijn zelfs enkele windhoosjes waargenomen. De zon schijnt echter ook en de komende uren neemt de buigheid af. En de, ja, de zonnige periode die nemen eigenlijk alleen maar in omvang toe. Vannacht klaart het op, het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 11 aan zee tot 8 graden landinwaarts. De wind waait uit het westen tot noordwesten. In het warregebied blijft het stevig waaien, windkracht 5. Morgen is het een koele dag, het wordt 16 tot 18 graden. In het noorden is veel bewolking, in de rest van het land opklaringen en stapelwolken. Maar ook kan er nog steeds een enkele bui overtrekken, maar het zijn niet zoveel als vandaag. De wind is morgen noordwestelijk, in het binnenland matig, aan zee vrij krachtig en op de wadden mogelijk krachtig windkracht 6. En zondag is vrijwel een kopie van zaterdag. In het noordoosten is het bewolkt en daar kan het af en toe een beetje regenen. Elders droog en geregeld zon. Het wordt wel iets warmer, 18 tot 20 graden. Na het weekend blijft het droog, de zon krijgt meer kans... en de temperatuur loopt iets op naar 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog 125 kilometer file... Ondanks het begin van de schoolvakantie in het midden van het land is het toch niet zo druk geworden als eerder verwacht. Een paar dingen vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Gouda staat 3 kilometer. Verkeer kan er alleen via de vluchtschrook langs. Daardoor loopt het ook vast op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda. Daar staat voor knopend gouden 5 kilometer. Ook een aanrijding geweest op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij de Afrit Wageningen 2 kilometer zijn daar twee rijschroken dicht. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal staat bij Knopende Stok 2 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Roosendaal en Alfred-Wouse-plantage 3 kilometer. Op de N59 Herdergatsplein richting Zierikzee bij Oudertongen 6 kilometer na een aanrijding. En de N57 Ouddorp richting Rotterdam is nog steeds dicht bij Brielen. Daar staat nu 2 kilometer.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 De NOS, het Radio 1 journaal, ook te beluisteren via het internet. www.nos.nl. We twitteren NOS Radio 1, dat is het twitteradres. Sinds vannacht geldt in alle Belgische cafés een rookverbod. Drie jaar geleden werd het rookverbod ook in Nederland ingevoerd... en het leidde tot massaal verzet. Muit onder kroegbazen die het verbod aan hun lapten, Rechtszaken en in veel, vooral kleine kroegen... staan de asbakken ondertussen weer op tafel. Verslaggever Niels de Jager peilde hoe het rookverbod in België valt. Eén café, de wachtzaal. Echt een bruin café. Grote biljarttafel en uh, aan uh, de tafeltjes wordt gekaard. Ja, op diezelfde tafels geen asbakken. Geen nee, nee, nee. asbak meer. Het is gedaan vanaf vandaag. De... Wat moeten de rokers nu? Een ja. ruimte gebruiken. Nou, het is een stuk minder gezellig dan aan de andere kant. Ja, dat is uh, helemaal niet gezegd. En ook de gasten vinden die rookruimte niks. Daar zit er precies op geslopen, opgesloten, lijkt een aapje. De apenkottenkut. <laughs> In Nederland hebben we ook een uh, rookverbod. Hè? Heeft u een beetje gevolgd hoe het uh, bij ons is gegaan? Ja, en ik weet dat ik naar zaken zonder personeel. Dat die terug mogen roken. Ik heb even gebeld met de Nederlandse strijders tegen het rookverbod. En uh, die hebben een paar tips. Ik denk als je iets wilt veranderen in de samenleving... dat betekent ook dat je toch burgerlijk ongehoorzaam moet zijn. Maar dan niet uh, natuurlijk met z'n drieën. Maar natuurlijk en masse. Dat moet natuurlijk met heel veel mensen gebeuren. Ja, u hoort het. Leg toch weer die afbakken op tafel. Ja, ja, Dat is dan binnenkomen. Ze hebben ons bang gemaakt. zijn beginnen met boetes van duizend tot tienduizend euro. Kunt u niet betalen. Ja, dat ze dan drie keer het pakken kunnen sluiten. Hè. Dus u gaat zich niet verzetten. Zo, ik denk het niet. Iedereen zal zich aanpassen. En wat zeggen de gasten? Is de Belg wat minder opstandig dan de Nederlander? Ik denk het wel, ja. Je bent zo banger als in Nederland. Ik vind dat zonde, maar ja. Wat doe je eraan? Niks, hè? Maar een dorp verder is er toch een opstandige kroeg. En toeval of niet, de eigenaar is een Nederlander. Wat staat hier op de toonbank? De asbak, hè. Want u bent het er niet mee eens. Nee, nee, ik ben het er zeer zeker niet mee eens. Ik vind, uh, je bent op een gegeven moment geen baas meer in een eigen uh, bedrijf. Maar een anti-rookverbod lobby, zoals in Nederland? Nee, ik denk niet dat die er op dit moment is. Ze hebben niet eens een vereniging laten staan dat ze daar een lobby naartoe kunnen halen. Nee, ik denk het niet. Er moet nog een hoop gebeuren in het verzet tegen dit rookverbod. Ja, en met z'n allen achter elkaar blijven staan. Ik denk dat dat een hele grote oplossing is. De reportage was vanuit België van Niels De Jager. Dadelijk gaan we kijken of er een uitspraak is rondom Dominique strauss kaan Maar we hebben vandaag ook een vraag aan u gesteld. Uh, gaat u sneller een huis kopen nu minder overdrachtsbelasting hoeft te betalen? Laten nou, we eens een aantal reacties op een rij zetten. Jaap de Bruin, die koopt zijn huis met de verlaging van, het over, van de overdrachtsbelasting, die zegt: "Nou, ik hoop dat ik mijn huis sneller kan verkopen nu." Rita Wierink uit Lelystad, die zegt: "Nou, ik hoop ook dat ik mijn huis sneller kan uh, verkopen. Het mes snijdt aan Twee kanten, zo twittert ze. Financieel dienstverleden Gert zegt... we hadden al een huis gekocht en passeren bij de uh, notaris dus 12 juli. Deze maatregel komt daarom als een extra cadeautje. Erg prettig. En Joost Lammers laat ons weten hoe zouden mensen zich voelen... die vorige week bij de notaris hebben gezeten. Daar hebben we er antwoord op, via ook Twitter, via de minister zelf. Jan Kees de Jager, de minister van Financiën. Die zegt het moment van transport bij, no bij de notaris is bepalend met terugwerkende kracht, verlaging of verdrachtsbelasting. Dat zijn een beetje de reacties die wij hebben gekregen. We praten erover verder hier in de studio met Johan Konijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van uh, Amsterdam. Nou ja, Het kabinet wil met deze maatregel eigenlijk de woningmarkt uit het, uh, uit het slop uh, trekken. Denkt u dat dit voldoende is om die woningmarkt weer uh, aan de gang te krijgen? Ik denk dat het een hele goede impuls is. Er was al discussie ontstaan de afgelopen weken... dat het kabinet mogelijk iets zou doen. Die discussie werkt heel verlammend. En het is heel goed dat er nu een knoop is doorgehakt... en dat die overdragsbelasting toch fors verlaagd is. Het kon bijna niet anders, want op het moment dat erover wordt gepraat... krijg je bijna een soort koperstaking omdat mensen angstig zijn, afwachtend. Precies, precies wat u zegt. Dus er moest een knoop worden doorgehakt... en gelukkig dat het heel snel is gebeurd. Ja, is dit een, een juiste maatregel? Want het geldt ook maar voor een jaar, hè? Ja, mijn verwachting is dat er geen weg terug is. Het is aangekondigd als een maatregel voor een jaar. Maar ik kan me niet voorstellen dat over een jaar... de overdragsbelasting weer wordt verhoogd. Nou ja, ik kan het me wel voorstellen, want het kost, de schatkist kost erg veel geld. Ja, en ik denk dat de politiek nu tijd gekocht heeft. Ja. Een jaar lang tijd om een structurele oplossing te vinden... waarbij de overdragsbelasting wordt afgeschaft... en er andere maatregelen compenserend worden ingevoerd. Maar waar moeten we dan aan denken? Wat zou nog verder helpen? Nou ja... Een goed alternatief voor de overdrachtsbelasting is een bezitsbelasting. Uh, dan wordt niet het verhuizen belast, wat nu het geval is bij de overdrachtsbelasting, maar dan wordt het in bezit hebben van een woning belast. Maar dat hebben we natuurlijk al. Dat is die WOZ-toestand. Ja, precies. En die zou dan enigszins verhoogd kunnen worden. Want er is geen free lunch, om het zo maar eens te zeggen. Dit kost uh, een paar miljard als die volledig zou worden afgeschaft. Dat moet ergens gecompenseerd worden. En de manier om dat te compenseren zou heel goed kunnen zijn de bezitsbelasting... Ja. En de woningmarkt heeft dit echt nodig, want die zit helemaal op slot. Ja, de woningmarkt zit nu al een jaar, anderhalf, twee jaar, helemaal in slop. Prijzen dalen, aantal transacties zit op een heel laag niveau... Dus het is heel goed dat deze maatregel getroffen is. Ja, en iedereen kijkt naar iedereen in de hoop dat. De kopers in de hoop dat het nog verder daalt. Ja, en de verkopers die, die hopen dat het snel afgelopen is. Ja, precies. Die overdrachtsbelasting trouwens. De vereniging Eigen Huis noemt het een verhuisboete. Ja. Die, die blijft dus wel bestaan, maar op een lager niveau, die 2%. Zijn wij trouwens uniek daarin? Nee, ook in andere landen heb je dergelijke belastingen... die geheven worden op het verhuizen, om het zo maar te zeggen. Maar niet zo hoog als in Nederland. Dat, dus hij bestaat wel, maar ja. in Nederland zijn we wel uniek... omdat hij hoger is dan in, ja, uh, in, in andere landen. Is Daarom is het gewoon goed dat het ook al uh, omlaag gaat. Of, ja. of werkt er, zit er een soort Europese werking uh, op die woningmarkt of helemaal niet? Nee, er is geen Europees beleid. Hm. Ieder land mag zijn eigen beleid voeren ten aanzien van de woningmarkt. En wij zijn helemaal uh, zelfstandig in het verlagen van deze belasting. Ja. En eventjes, qua, uh, want we hebben het vooral over percentages... Hè? van zes naar twee uh, gaat het... Dan denk ik, ja, is naar twee. dat zegt, het zegt me eigenlijk niet zoveel. Uh, hoeveel, hoeveel scheelt dat uh, uiteindelijk? Een, een huis van 2 ton? Ja, nou ja, een huis van 2 ton, dan uh, heb je 4% minder lasten. Dus het is 8000 euro wat je dan niet uh, hoeft te betalen aan de fiscus. Ja. En de zorg was de laatste tijd, verdien ik die overdragsbelasting wel weer terug. In het verleden hadden we forse prijsstijgingen... en dan was die overdragsbelasting niet zo'n groot probleem... want die had je in een paar jaar terugverdiend... Nu is dat helemaal niet meer zeker. Die verdiende je terug omdat je huis meer waard werd? Je huid werd meer waard. Dus je betaalde hetzelfde bedrag, die 6 procent... maar je had het in 1, 2 jaar terugverdiend door de prijsstijgingen. Nou, als die prijsstijgingen niet aanwezig zijn... dan gaat die overlastbelasting werken als een molensteen. Ja. En dat werd steeds duidelijker op de woningmarkt. En dat is ook heel goed dat die daan nu in eerste instantie fors verlaagd is en hopelijk over een jaar helemaal verdwijnt. Dus nu gaan we het zien in de cijfers. Als we het dan niet zien in de cijfers, dus dat het aantal woningen verder uh, ja, toeneemt in de verkoop... Um, is er dan iets misgegaan of hebben we dan een nog groter probleem dan we al dachten? Ja, ik vind het heel erg speculatief. Uh, ik verwacht dat het aantal transacties nu gaat toenemen. Ja, dus ik kun ja. u gewoon met een gerust hart volgende maand uitnodigen. En dan gaan wij de balans opmaken, meneer Konijn. Misschien over een kwartaal. Over een kwartaal. De mens moet ook. <laughs> u bent ook wat voorzichtig. Nee, nou, we gaan nee. op vakantie enzovoort. Dat, dat Precies. is oké. Okay. Over een kwartaal, dat is drie maanden. We hebben goed gerekend uh, en goed opgelet vroeger op school. Meer dan een zes. Dan gaan we u uitnodigen, meneer Konijn. Heel ik graag. dank u wel. Johan Konijn. hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Dan gaan wij naar Ilko, Ilco Bos van Roosentaal. Want Ilko, um, de zaak rond IMF-topman, voormalig IMF-topman Dominique Straat. Mevrouw heeft een bijzondere wending uh, genomen. De rechter heeft een belangrijke beslissing genomen. Maar we weten nog steeds niet wat die beslissing precies is. Heb je al iets gehoord? Ja, die beslissing is zojuist uh, gekomen. En uh, uh, as we speak loopt Dominik Sauskaan met zijn vrouw de rechtbank uit. En hij lacht. En daar heeft hij ook reden voor. Want hij is... Vrij, dat wil zeggen, de rechtszaak is niet voorbij. Hij is niet definitief vrij. Alleen, um, uh, hij uh, kan voorlopig gaan staan uh, waar hij wil. In Amerika althans, hij moet nog wel zijn paspoort inleveren. Maar hij is van zijn huisarrest af. En ook zijn borg krijgt hij voorlopig terug. En hij hoeft ook niet meer die strenge en dure beveiliging te hebben... die hij tot dusver had. En dat heeft dus alles te maken met een ja, echt opzienbarende wending...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 Nou, nauwelijks. En dat was eigenlijk ook niet nodig, omdat de zaak wel uh, min of meer voor zich spreekt. In ieder geval sinds gisteravond de New York Times als eerste met het bericht kwam. Uh, dat de aanklagers, notabene, zelf heel erg twijfelen aan de geloofwaardigheid van het Kamermeisje. Sindsdien is dat her en der uh, bevestigd. Um, uh, ja, en er werd zo uh, getwijfeld aan haar vervolgens. dat de rechter weinig anders kon doen. Uh, dan uh, de verdediging van Strooska gelijk geven. dat de zaak gewoon niet meer zo sterk was als hij leek. Wat is er aan de hand? Dit meisje zou contact hebben gehad met uh, drugsdealers. Dit kamermeisje, een, een arme immigranten uh, uit Guinea, wisten we het tot nu toe... zou ook een ton, 100.000 dollar, op haar bankrekening hebben staan. En ze zou ook hebben gelogen over haar... Asielaanvraag bijvoorbeeld, allerlei zaken eh, waar ze niet eerlijk over is geweest eh, tegenover de aanklagers en waar zij bij toeval na een eigen onderzoek uiteindelijk eh, achter kwamen. Ja, en in een welis niet een zaak dat een verkrachtingsbeschuldiging in een hotelkamer is, ja, gaat alles om geloofwaardigheid. En ja, dat heeft dus bij haar een flinke knauw gekregen. Hebben de advocaten van dat kamermeisje trouwens eh, vandaag al eh, iets van zich laten horen? Nee, die zijn heel erg stil. Uh, die weten heel goed wat ze een aantal weken geleden zeiden. Uh, ze zeiden, dit is een weerloos, onschuldig meisje... dat nooit om deze aandacht uh, verlegen zat. Het is niet gezegd dat dat niet klopt. Uh, uh, nogmaals, wie weet wat zich op die Kamer heeft afgespeeld. Alleen door dat beeld van dat onschuldige uh, uh, meisje... dat nooit een leugentje zou vertellen... door dat beeld zo te omarmen, en nu dit... Ja, zit de verdediging van dit meisje natuurlijk wel met, een, wel met een probleem. Of ze hiervan wisten van haar verleden... en of ze er zelf ook achter waren gekomen, dat is onduidelijk. Ja. En wat natuurlijk wel van belang is, hij, hij heeft dus geen huisarrest meer. Hij moet wel in Amerika blijven, paspoort uh, nog steeds ingeleverd. Dat betekent dat hij voorlopig niet naar Frankrijk kan. Dat is van belang, omdat in Frankrijk er al allerlei mensen zijn... die hopen bij de socialisten dat hij een rol van betekenis kan spelen... bij de komende presidentsverkiezingen. Ja, en in Frankrijk, die, die berichten zijpelen hier ook door, zijn uh, opnieuw allerlei complottheorieën van stal uh, gehaald. Dat hij erin is geluisterd, daar is voor alle duidelijkheid geen bewijs voor. Er, is ook geen, uh, er zijn ook geen nieuwe feiten over de, wat zich op de hotelkamer heeft afgespeeld: wel of een, geen verkrachting. Het gaat dus allemaal om dit meisje en haar geloofwaardigheid. Uh, nee, maar hij mag inderdaad uh, Frankrijk niet in. Hij mag Amerika voorlopig uh, niet uh, verlaten. Misschien dat daar de komende dagen meer duidelijkheid uh, over komt, over de. de toekomst echt van deze rechtszaak. Maar in elk geval lijkt zo'n spectaculaire rechtszaak... waarvan we tot gisteren dachten dat hij er zou komen. Die lijkt wel van de baan. En die hele zware aanklacht van verkrachting... ja, het staat eigenlijk wel vast, min of meer vast, dat hij verdwijnt. Goed, en het nieuws van vandaag is het breaking nieuws... is dat hij voorlopig uh, vrij is en mag gaan en staan... waar hij wil, binnen de grenzen van Amerika. Dankjewel, Eelkool. Eelkool Bos van Rosenthal was dat. En Monaco, Frankrijk, is in afwachting van de scène. HWB's, de verkeersinformatie. Jawel, 110 kilometer file staat er nog. Het blijft een beetje hetzelfde. Beter nieuws over de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij de afwit Wageningen 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de twee rijschokken weer vrijgegeven. Nog wel zijn ze dicht op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Gouda zijn drie reisschokken afgesloten. File vanaf Zevenhuis is 5 kilometer lang. Daardoor ook file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat voor knooppunt Gouwen 7 kilometer. Dankjewel, Jolanda. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Trekt de echte monarch, maar eerst de nephertog. Een nephertog organiseerde vorig jaar namelijk een bruiloft vol met pracht en praal. Zijn eigen bruiloft, een huwelijk, zoals een hertog uh, behoort. Hè? Maar zoals gezegd, het was geen hertog. En hij betaalde de rekeningen voor de bruiloft ook niet. De bruidegom bleek, tot verbazing van zelfs zijn vrienden, een meesteroplichter te zijn. Hij werd één dag voor de bruiloft opgepakt. Het zou een van de grootste huwelijken ooit worden. Hertog Antonie van Wilderode, de Aragon. Honderden gasten kwamen uit binnen- en buitenland naar Oudenbos. Van daar zou de plechtigheid plaatsvinden. Ze werden vervoerd door tientallen taxis van MK Taxis in Apeldoorn. Dat er mensen komen die wat in de pap te brokkelen hebben en dan eigenlijk het meest respectabele taxibedrijf in Apeldoorn nemen. En dan voel je je gevleid. En dan zeg je van nou, als we nou adellijke personen mogen vervoeren, daarmee eh, krijgen we toch ook naamsbekendheid. Maar het was geen hertog en al helemaal niet een hertog van adel. Het was een 38-jarige man uit Barneveld... die wilde gaan trouwen op basis van vervalste documenten. Op de dag van de generale repetitie van het grote feest... werd hij in de boeien geslagen. Zelfs zijn eigen vrienden begrepen er helemaal niks van. Dus, uh, die mens komt regelmatig over de vloer. Toffe mens, sympathiek zelfs. Uh, on... <laughs> Ik sta werkelijk versteld. Voor zeker acht ondernemingen was het niet de mooiste dag aller tijden, maar een van de duurste. Maar volgens de rechtbank was er geen sprake van oplichting. Ja, dat zal menig een verbazen. Uh, als je het normale spraakgebruik voor oplichter zegt tegen een leugenaar... dan vindt iedereen dat dat helemaal correct is. Maar voor straf, uh, een veroordeling vanwege strafbare feiten is wel wat meer nodig. Wat is het verschil tussen een leugenaar en een oplichter? Ja, er moet een verband zijn tussen de truc die de oplichter heeft toegepast... en de bereidwilligheid van het slachtoffer om met hem zaken te doen. En nu is de truc geweest het gebruiken van een verkeerde naam... Was die truc voldoende om iemand op te lichten? Um, misschien wel, maar in dit geval niet. Want geen van de slachtoffers, althans de aangevers die later zeiden dat ze opgelicht waren... heeft gezegd, ik ben met hem zaken gaan doen omdat het een hertog was. Of omdat hij zo'n mooie naam had. Een uitgaande van de gedachtegang dat hij zich baron noemt. en Met, een, uh, met ook een adellijke achternaam ga je ervan uit dat je te maken hebt met een, uh, een adellijke familie. Die al uh, honderden jaren adellijkheid hebben en ook al zodanig... Uh, uh, ...naar voren toe komen. En dan is het niet de taak van een, uh, van een uh, ondernemer om daaraan uh, te twijfelen. Dus wat dat betreft heeft hij ons zeker misleid. En we zullen hem volgen tot de laatste avondmaal. Want ik ben katholiek en hij heeft ook nog de kerk in Oudembosch uh, opgelicht. Dat is uh, de Agatha en Barbara. En wat hij dan het grove lef vandaan haalt... ...om ook nog een keer te twijfelen aan de oprechtheid van de bedoeling... ...dat gaat mij als geaard katholiek uh, te ver... En dan zeg ik van, ik, ben, uh, ik woon in Apeldoorn, maar Ouddenbos, dat is wel mijn kerk, ook. En uh, dan volg ik hem gewoon tot laatstavondmaal. laatste avondmaal. De nephertog, hij kreeg twaalf maanden gevangenisstraf dus voor valsheid in geschriften. De bedrijven die nog geld te goed hebben, kunnen dat terugijzen bij de civiele rechter. Volgens de raadsman van de nephertog zouden de meeste rekeningen trouwens inmiddels zijn betaald. Het NOS Radio Journal Media overzicht. Hier is Freddy van Ja, de mogelijke wending in de rechtszaak tegen Dominique Strauss-Kahn... houdt natuurlijk met name de Franse kranten bezig. U hoorde er net over. Volgens Amerikaanse media is de verkrachtingszaak... tegen de oud-IMF-topman heel onzeker geworden. Want justitie twijfelt aan de betrouwbaarheid van het kamermeisje. Dat zou zijn verkracht. We hoorden vandaag al dat ze in een telefoontje... tegen een bevriende drugsdealer zou hebben gezegd... dat er financieel voordeel uit de zaak te halen was. En de Franse krant Le Vigaro herhaalt wat er allemaal wordt geschreven. Ze zou te zijn en hebben meegewerkt aan het witwassen van geld. Verder zou er ook van alles onduidelijk zijn rond haar asielaanvraag in de Verenigde Staten. En zoals Eelkobos van Rosenthal net al zei, de verdediging zit nu wel met een probleem. U hoorde staatssecretaris Zelstra al in deze uitzending over de strategische agenda voor het hoger onderwijs. De LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, is zeer teleurgesteld. Met deze strategische agenda wordt de student zijn vrijheid in studiekeuze ontnomen en komt hij in handen van de universiteit, schrijven de studenten op hun site. En door collegegeldverhogingen in te voeren belemmert de staatssecretaris de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Studenten moeten altijd een goede opleiding kunnen volgen, ook als ze niet zoveel geld hebben, zegt Pascal ten Haven de voorzitter van de LSVB. Rector Magnificus Kortman van de Radboud Universiteit vindt dat de gezamenlijke universiteiten een kort geding aan zouden moeten spannen tegen minister Leers van Immigratie. Dat schrijft de Gelderlander op de site. Tot woede van universiteiten, hogescholen en studenten verhoogt Leers de tarieven voor wetenschappers en studenten van buiten Europa die in de Nederland komen. De nieuwe tarieven die Leers heeft vastgesteld voor inreisvisa en verblijfsvergunningen gaan in op 1 juli en ze stijgen met honderden euro's. Overhaast en onverstandig, zeggen studenten en universiteiten. Deze vorm van onbehoorlijk bestuur is bijzonder schadelijk... Voor, reputatie, voor de reputatie van instellingen en van Nederland. En er is sprake van één huwelijk, een huwelijk in Monaco. Frank Renaud is erbij. Frank, uh, het grote vraag is, wordt er gekust? Nou, nog niet, want we hadden spreken op de paren net... Bij het raam staan, het venster ging open. En ze zwaaien naar de menigte op het plein voor het paleis in Monaco. Er zijn honderden mensen samengekomen. Misschien hoor je het gejuich wordt volop geklapt. Met uh, lachen gezwaaid naar het paard. En wist toch dat boven met Margareth uh, Prins Albert. En ze zwaaien allebei naar het volk. we willen straks ook naar beneden komen, maar voorlopig is het nog even zwaaien. Het is voorlopig nog even zwaai. Wij hebben trouwens um, een, uh, zeggen, een, kleine bloemlezing over de bruidegom. Freddy, toch? Uh, ja. Uh, nou, het is een hele kleine bloemlezing. Het is de voormalige zwemcoach Rocco Mening heet hij, die, die vertelt wat over haar kwaliteiten. Well, Charlene's best achievement is bagging the Prince of Monaco, I would say. Um, other than that um, she was amazing to watch in the gymnasium because was vertelt dus dat haar grootste prestatie volgens hem is dat ze de prins van Monaco in de knip heeft zo zei hij het Begging the Prince of Monaco. En dat ze heel bijzonder was om naar te kijken in de sportzaal. Omdat ze lang en mager was, maar ook ongelooflijk sterk. Goed, straks nog veel meer over dat huwelijk na zes uur van Frank Renaud. Nog één berichtje dan op de site van NRC. Staat dat in verschillende Syrische steden vanmiddag... honderdduizenden mensen de straat op zijn gegaan... om te demonstreren tegen het regime van Assad. Dat melden persbureaus en activisten. en Er zouden ondertussen zes doden zijn gevallen. Zulke grote aantallen demonstranten zijn volgens NRC... Niet niet vaak voorgekomen. Volgens een van de activisten waren alleen al in de centrale stad Homs... vanmiddag rond de 400.000 betogers op de been. In Hama, een andere grote stad, waren volgens activisten... meer dan 200.000 mensen op straat. Nog eentje dan? Ja, Martin Jol, die vertrok afgelopen seizoen bij Ajax... en nu is hij als begonnen als trainer bij Fulham FC. En dat is aanleiding voor NRC Handelsblad om hem op te zoeken. Jol zegt, ik heb het als buitenstaander nog lang volgehouden. Er was altijd verzet. Ik was het gezeik zat. Ik had als niet ajaxiet veel minder krediet.